van 10 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoge ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën... hebben mogelijk gelogen toen ze ondervraagd werden... over de toeslagenaffaire. Het draait allemaal om een intern papiertje uit 2017. Toen werd al gezegd dat de ouders compensatie moesten krijgen. Het advies werd genegeerd. En de tegen de commissie zeiden de ambtenaren... dat ze het niet eens gelezen hadden. Je hoort verslaggever Nienke de Zoeten. Het is misschien enerzijds moeilijk om te bewijzen of iemand zich wel of niet iets goed herinnert en of hij daar dan over liegt. Maar anderzijds, er zijn wel heel veel reconstructies gemaakt... Ja, waaruit je dan toch kan concluderen dat het wel heel onwaarschijnlijk is dat deze ambtenaren hier niet van geweten hebben. De Rijksrecherche doet er nu onderzoek naar. De verdwenen regenboogvlag van de grote kerk in Monnikendam is verbrand teruggevonden. Afgelopen weekend hing de 20 meter lange vlag aan de toren van de kerk vanwege een liefdesconcert, maar werd na een dag gestolen. De dominee heeft aangifte gedaan bij de politie. Marokkaanse voetbalfans in Den Haag en Amsterdam kunnen de halve finale van het WK niet kijken op een groot scherm. Dat schrijft nu.nl. NL. Pleinen in die twee steden gaan de wedstrijd van woensdag tussen Marokko en Frankrijk niet op die manier uitzenden, omdat het na vorige WK-duels telkens op rellen uitliep. In Rotterdam en Utrecht zijn ook geen schermen, maar dat was al het beleid. En in Zweden worden jonge mensen voor de zekerheid voorbereid op oorlog... mocht het in Oekraïne nog verder uit de hand lopen. Er zijn cursussen, wat je moet doen als het zover komt... en oude schuilkelders worden opgeknapt. Verslaggever Rolien Kreton bezocht er eentje... en zag dat er nog heel wat moet gebeuren. En Er zijn ook mensen nodig die weten hoe het hier allemaal werkt. Het voortouw nemen in geval van nood. En die rol, zeggen ze hier, is weggelegd voor jongeren. De Zweedse jongeren van 18 kunnen vanaf volgend jaar opgeroepen worden voor een training, bijvoorbeeld om die schuilkelders te bedienen. En de overheid vraagt scholen alvast om het in de klasse te hebben over crisisvoorbereidingen. Het weer nog, op veel plaatsen kan het flink vriezen vannacht. Als je de weg op gaat opletten, in het zuiden en midden geldt vannacht... en morgenochtend code geel voor gladheid. Morgen is er wel zon en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Zon voortleeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw, sneeuw warmte, warmte, warmte. Kerst. Kerst.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 Symptom of the Universe van het album Sabotage. Het is het meest artistieke en diverse album van de band en het nummer eindigt met een laidback door jazz geïnspireerd slotstuk en deze laatste solo laat Tony Ummies uh, muzikale kunnen goed horen. Op nummer 8 horen we weer een meer <lacht> bluesy kant perfect gecombineerd met de metal van Black Sabbath.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 I'm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 The war machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds darkness world stops turning Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling.